Aankomend president Trump toont opnieuw interesse in Groenland. Groenland is een autonoom gebied met 57.000 inwoners en hoort bij Denemarken. De Deense premier Frederiksen zei bij de vorige poging van Trump in 2019 niet geïnteresseerd te zijn in de verkoop. Naast Groenland lijkt Trump ook het Panama-kanaal te willen inlijven. Op X zette Trump een foto van het kanaal met een Amerikaanse vlag en de tekst Welkom bij het kanaal van de VS. De Panamese president Moulino reageerde vrijwel direct... met te zeggen dat het kanaal bij Panama hoort en blijft. Dat zullen we nog zien, antwoordde Trump. In het noorden van Syrië demonstreren duizenden vrouwen voor het behoud van hun rechten. Ze eisen dat de nieuwe islamitische regering die respecteert. Veel Syrische vrouwen zijn bang dat ze de rechten die ze de afgelopen jaren hebben gekregen zullen verliezen. Ook willen ze dat de regering de Turkse militaire acties in het noorden veroordeelt... Het Turkse leger viel daar verschillende doelen aan na de val van het regime van president Assad. In het gebied hebben Koerdische milities het grotendeels voor het zeggen. Turkije beschouwt die als terroristen. De 3FM-dj's in het Glazen Huis hebben een nieuwe tussenstand bekendgemaakt. Op de laatste avond van de actie voor kinderen met metabole ziekte staat de teller op 7,7 miljoen euro. En daarmee is het bedrag nu al hoger dan de eindopbrengst van vorig jaar.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 At the hits.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 ...op de hoogte worden gehouden dankzij het Metal News en de concertagenda. En vanavond is het een extra feestelijke uitzending... ...want naast het feit dat het bijna kerst is luister hier naar de eerste uitzending van mijn twaalfdelige special van Play It Loud Dutch Fury Ghosts twaalf provincies. Bij elke uitzendingen de lokale metal scene centraal staat en ik aandacht heb voor invloedrijke, maar ook opkomende metalbands. En ik begin vanavond natuurlijk als eerste met onze eigen provincie Noord-Holland. Aangezien er meer bands bestaan of bestaan hebben dan wij tijd hebben, probeer ik met wisselende gasten zowel, zoveel mogelijk bands te benoemen en te draaien. Dus niet boos worden als jouw band niet gedraaid wordt of genoemd vanavond. Wij zijn ook maar mensen. Mijn speciale studiogast van deze special vanavond is geen vreemde van Play It Loud, want vorige maand was hij nog te gast bij Ben van Rodes' Play It Loud Underground. Sander Pietersen, hoor man, leuk dat je Yo. er weer bent vanavond. Ik ja, ben zeker blij heb je toe. Ja, eh, Zeker, ik ben blij dat je er hebt. Ja. Uh, vanavond. Uh, we gaan er weer een uh, toffe special van maken. Uh, gedurende de uitzending zullen we metal scene in onze provincie dus gaan uitleggen en een aantal speciale gasten aanbellen bellen... die ons wat gaan vertellen over hoe levendig de metal scene in hun gemeente of omgeving is. En jij zal in de tweede uur de gemeente Purmerend voor je rekening nemen, is dat? Yeah, ja, absoluut, man. Alright. Daarover dus straks meer, maar ga door naar mijn eerste speciale gasten van vanavond die de lokale metal scene in ons eigen dorp vertegenwoordigen... met haar en hun nieuwe bandje Curbstomp... die vanavond hun radiodebuut maken... en speciaal voor de gelegenheid en voor ons hun eerste nummer hebben opgenomen. Super tof dat jullie er zijn vanavond. Uh, welkom, uh, Allen. Uh, leuk uh, dat jullie uh, ja, deze primeur met ons willen delen vanavond. Yes, welkom. Heel erg bedankt dat we er mogen zijn. Ja, graag gedaan. Uh, vertel eens wat meer over jullie bent. Dan wie mag ik het woord geven? En uh, wat voor muziek maken jullie daarmee? Nou, wij zijn uh, Curb Stomp, ja? wij, uh, nou, we vestigen ons wel zo in Zandvoort en ja. wij zijn vooral een beetje richting de sludge, grindcore, death metal, yes. vooral het extremeren. Zo okay. uh, so staan we met z'n drieën, dus mm -hmm. we hebben een vocalist, een drummer en uh, ik op gitaar, Aha. Robin op vocals, Dominique op drums yeah. en doe ik zelf ook de backing vocals. Oh, we right. hebben geen bassist, die nee. hebben wij blijkbaar niet nodig. Oké, okay. nee, was inderdaad uh, niet uh, te merken dat die nee. ontbrak eigenlijk, nee, zeker niet. En uh, wanneer zijn jullie ermee met de band begonnen? Ja, hoe lang geleden? Zo ongeveer twee, drie maanden, denk ik. Drie nou, maanden. Ja, drie maanden. Drie maanden, maanden geleden. Oh, dus jullie zijn nog net uh, pas bij elkaar. Ja, klopt. Ja, en ook het eerste nummertje opgenomen, speciaal voor vanavond. En uh, verwachten we nog meer muziek voor jullie binnenkort? Uh, nou, zijn jullie druk bezig met schrijven? We zijn druk bezig met schrijven, mm -hmm. maar muziek kunt u, nou, dan kun je nog later pas verwachten. Want we zijn uh, nu nog vooral bezig met schrijven en de ja. eerste shows regelen. Okay. Zodra we wat... Uh, ja, een, een beetje een image hebben opgebouwd. Gaan we wel uh, werken aan een demo opnemen. Oké. Okay. En uh, het nummer wat we zojuist hoorden was de uh, Advertising Terror. Uh, yes. Wat kun je over dit nummer vertellen? Want dit is jullie eerste opname. Het was een beetje een gruizige kwaliteit natuurlijk. Maar speciaal ja, opgenomen. Wel, voor vanavond. Uh, wel de old school ja, stijl. Uh, sowieso. Nee, ja. <laughs> dat ja, zo, ja, ik hou er wel van hoor. <laughs> ja, ik ook. Zeker. Deel die rauwe <laughs> shit gewoon. <Deel laughs> puur. Ja, maar, nee, ja, dat is het zeker. Ja, puur kwast dat sowieso. Maar uh, vertel. Uh, ja, het nummer is eigenlijk... Het is niet het eerste nummer wat we hebben gemaakt. Ik denk dat het het nee. derde nummer was. Mm -hmm. uh, en ja, het was eigenlijk vrij simpel. Het was gewoon een riff die klaargelegd was. Ja. Dominiks die eigenlijk gewoon best wel snel een drumbeat had. En ik, die best wel snel tekst had. En ja. Toen hoorden we dat we hier zo moesten komen met een nummer. Hadden ja. hem heel snel, dus opgenomen. Wat snel uh, opgenomen. Dat even snel opgenomen tijdens een hoeveelheid. Ja, 10 denk ik. En, ah, okay. uh, klinkt trouwens nog best wel prima voor een Ja, Nee, het echt een vet sound. Ik exactly. yeah. zeker, Thanks. Ja, dat was goed, uh, goed, uh, goed nummertje, lekker. Uh, nou ja, zover ik weet uh, leeft de metal niet echt in zijn antwoord, geloof ik. Hè? Nee, klopt, er is uh, weinig fantasie in. Ja, ervoor. helaas, dat is wel jammer. Ja, ja dan gaan jullie wel uh, veranderingen brengen. Ja, vooral de, de scene die wij goed kennen is in Haarlem. Ja. Uh, Zaanstreek ook een beetje. Mm -hmm. vooral... Uh, wij zijn, de band is begonnen in Warmer veer eigenlijk, okay. bij de, de Metal Jam. Yes. Oh, ja. hebben we, ja, we, wij kennen elkaar al langer dan uh, sinds de Metal Jam, maar daar is het eigenlijk, uh, ja. hebben we deze be band begonnen. Oké. Okay. Dan ja. nou ben ik ook al een paar keer geweest Metal Jam? we ja? kan gewoon jammen met random metal ads en dan ja, gewoon lachen. kijken of het een klik is. Ja. Nou, ja. Ja. nou ja, dan uh, krijg je dat soort bandjes. Ah, nee. okay. dus, uh, ik uh, was er niet bekend mee, maar... Wel uh, ja, nee, een nee, cool concept. Ja, oké, okay. ja. Nou, helemaal goed. Uh, nou ja, waar denk je dat uh, aan kan liggen dat de metal scene in Zandvoort niet zo leeft? Ja, nou, metal is sowieso... Uh, ja. Tegenwoordig is het wat minder bekend. Ja. Min, minder mensen luisteren naar. En, uh, ja. ja, Zandvoort is echt een uh, strandvakantiedorpje. Ja, dus... precies, Lounge dorpje, Een beetje ja. meer ja. op de dance gericht. Ja, zelf, ik, hier, ja. stand, je hebt hier geen zo'n poppo. Je, nee. je, je nee. kunt hier als nee. band zijn, dan kun je hier geen het, nee. nee, het is dat ik bij mijn schoonmoeder hier in het dorp... Is een zolder heb, waar ik mijn drumstokken kan neerzetten. Anders heb ik ook gewoon geen plek. Het is echt helemaal niks Ja, jammer is dat, hè? En uh, wat zijn jullie uh, ambities en hopen jullie te bereiken in de toekomst? Nou, als band we willen vooral onze passie uit, weet je? Ja. daar gaat het voor, voor ons vooral ja. om. Uh, we zijn met z'n drie hele goede vrienden, we kennen elkaar al een tijdje, we uh -huh. hebben allemaal een overlappende muzieksmaak, ook al uh -huh. gaat het alle kanten op, maar ja. het is gewoon een bepaalde agressie, een bepaalde grit die we heel graag terug willen brengen in de muziek. Ja. Like, uh, dan gaan we toch net iets extremer de kant op, zoals ik net al zei. Maar het is gewoon puur, weet je, dit klinkt leuk, dit is vet, hier gaan we allemaal hard op en, ja. dan, en dan maken we het gewoon. Ja, gewoon om, om showtjes te doen met vrienden, voor vrienden, met uh, nieuwe mensen leren kennen. weet je, ja. nou, Gewoon connecten met weet je de, de wereld om je heen ja. en de metal community is in Nederland toch best wel blooming. Ja, zeker. Dus het is hartstikke leuk om daar toe te voegen. Ja, sowieso. Ja. En waren jullie het ook een unaniem eens uh, om deze stijl te spelen, wat jullie nu uh. dus doen? Ja, eigenlijk wel. Ik zit ja. ook in een andere grindcore band, genaamd Fentagram. Okay. Fentagram. Okay. Daar komt ook binnenkort veel van uit. Ah, alright. En uh, ah, ja, nee, wij, vonden, wij vinden dit allemaal vet. Okay. Wij waren eigenlijk begonnen. Nou, ik vind death metal vind heel vet en hardcore punk. Mm -hmm. En eigenlijk, als je dat samenvoegt, heb je ook grind voor Kevin ook. Ja. Dominique vindt death metal ja. heel vet. Dus ja. een mooie combinatie dan inderdaad. Dat kom komt dit. Uh, op jullie muziek uit, op jullie stijl. Nou, helemaal goed, dat zijn uh, mooie plannen. Uh, nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes met de band. Uh, ja, Curve Stomp. En dankjewel. hopelijk uh, kan ik uh, van jullie meer laten horen in de toekomst uh, bij ZFM. Met Play Loud. Uh, Dank jullie wel voor jullie komst. Ja, ja, graag uh, Ja, graag gedaan. Uh, Fijne avond, Verders. Uh, dan gaan wij verder met. Uh, ja, wij reizen door natuurlijk vanzelfsprekend. Uh, van Zandvoort naar de dichtstbijzijnde stad Haarlem. Waar de metal scene wel wat meer leeft en vooral zeer hecht is. Ernst van Baak, bassist van onder andere Remain Untamed, Brutal Obscenity en the Usual Dogs, kan dat beamen. Je hoort hem nu zelf hierover vertellen met zijn beentje. En aansluitend met zijn uh, band Remain Untamed natuurlijk. En hun nieuwste single, Blind Justice. Nou, uh, goede Eh. Uh... Ik denk, uh, we gaan even in de oefenruimte zitten met z'n allen. Want het is best wel interessant. Want uh, ook uh, mijn medebandleden hebben een verleden in de metal scene in Noord-Holland natuurlijk. Nou, ik zelf uh, kom dus uit Haarlem en daar uh, hadden we in de beginjaren 80 bandjes als Exciter. Uh, ...die nog een singeltje uit hebben gebracht... Uh, ...All Night in Red Light... ...en het, het ontstaan van Sword... ...wat later een Jewel werd... Mugula Grave hadden we nog... ...en Trist. Nou, zelf uh, dacht ik op een gegeven moment... ...ik kan ook wel uh, wat muziek gaan spelen... ...ik ging Bas spelen... ...en werd gevraagd voor de band Nikler. ...wat later Elixir werd... ...met onder andere Wim Smits... ...toen die besloot Bas te gaan spelen... Ja, toen uh, was er geen plek meer voor mij. En toen kwam ik terecht in Beverwijk. Waar ik... Uh, of All Places. Mm. Waar ik uh, terecht kwam in Ultor. Wat later After Dark werd. Met onder andere Paul van Rijswijk. Daarna. Ja, daarna. Want, uh, nou, toen dacht ik van, ik ga zelf maar een band oprichten. En dat werd dus Brutal Obscenity. En nou, in Haarlem hadden we daar een... Uh, een, een kroeg genaamd Bar Weinig. En daar zat uh, Stijn ook. Kom je ja. tegen? Dan kwam je ja. mij kwam ik Stijn dus tegen. En uh, Stijn, die was onze eerste drummer. Ja. En die nam dan ook uh, Danny Vlaspoel mee. Ja, ik kwam samen met Danny. En, en... Uh, we hebben we, denk een uh, half jaar, drie kwart jaar uh, ja. meegespeeld. En toen besloot Danny: uh, uh, van, we gaan een andere band oprichten. Dus ben ik met Danny meegegaan. Het is dus eigenlijk niks geworden. Uh, toen ben ik zelf uh, hier uh, in de muiden in de popbunker terechtgekomen, uh, ben ik begonnen met een band uh, Crank Adults, met uh, ja, een paar mensen die lang met pensioen zijn denk ik, dus uh, ik zal geen namen noemen. Maar... En van daaruit ben ik uh, bij Question Mark uh, terechtgekomen, Question Mark is later Goddess of Desire geworden. Uh, alleen, uh, ik was toen uh, een keer op vakantie. En ja, ik weet niet of ik, uh, of ik, ik had geen klachten gehad qua, qua drums, drumspel, maar ik kom iets eerder terug van uh, vakantie, ik loop de oefenruimte binnen en uh, toen zat er een andere drummer uh, achter mijn uh, drumstel. En uh, ja, toen had ik sowieso, van: nou, wat de fuck gebeurt hier, nou, uh, ja, uur, hij is gewoon even wat aan het proberen, nou, ik zeg, uh, ik, ik geloof het wel. Toen heb ik Rob Zwaan, uh, de langste man van Nederland heb ik gebeld, want die had ook een beentje en die zocht nog een drummer. Dus ik heb erop gebeld, uh, ja, zocht nog een drummer toch? En ja, hoezo? Nou, ga je oefenruimte even open. Dan dus zet ik mijn drumstel neer en dan, dan heb jij een drummer. En zo is Eggert uh, uh, van de grond gekomen. Eggert uh, heeft ongeveer tien jaar bestaan. En ja, door uh, Nederland, België uh, een keertje Duitsland gespeeld. En uh, ja, hele leuke tijden mee gehad. Dus... Ja. moet nog meer vertellen? Nou, ik kom straks wel hier. Ja, nou ja, ondertussen uh, zat Brutal Obscenity zonder uh, tweede gitarist en een drummer. Nou, die hadden we op een gegeven moment gevonden. We hebben nou, aardig wat uh, optredens gedaan. Uh, we, we zijn op sleepbedouw genomen door uh, Silence. En nou ja, dankzij hun uh, werden we toch een beetje bekend in Nederland. We kregen de mogelijkheid om wat op te nemen... We hebben twee albums opgenomen, diverse toertjes gedaan... waaronder die uh, samen met Disabuse toch wel uh, legendarisch was. Ja, totdat het uh, ook ophield. Uh, nou, in, in die tussentijd had ik ook nog op een blauwe maandag gitaar gespeeld... in Space Marines, ook wel bekend. Ja, en toen uh, was het eventjes voor mij... Uh, klaar, uh, je kent het wel, je krijgt een, uh, een vriendin, je gaat trouwen, je krijgt kinderen, maar het gaat natuurlijk op een gegeven moment kriebelen en je wordt wat ouder en ja, toen dacht ik van laat ik een reunietje organiseren met Brutal Obscenity, dat hebben we gedaan in het Patronaat en uh, hartstikke leuk was dat met uh, allemaal bevriende oude bands erbij, zoals Silence, ondergewaardeerde band in Nederland vind ik nog steeds. Ja, zeker. Uh, dat was zo leuk dat uh, de zanger en de drummer wel wat verder wilden doen. Dat uh, heb ik toen gedaan. En, uh, we hadden geen gitarist. Toen heb ik uh, Patrick benaderd. Een oude maat die ik al een tijdje kende. En alles mee gejamd had. Nou, wij zijn toen verder gegaan onder de naam Bruut. Alleen omdat uh, ja, we woonden allemaal een beetje ver van elkaar Drenthe is wel erg ver om uh, steeds deze kant op te komen om te oefenen. Viel het uit elkaar. En toen zijn uh, Patrick en ik uh, verder gegaan. En uh, hebben Remainum Teamt opgericht. De eerste die ik uh, benaderde, want die had ooit gezegd... Uh, als je een drummer zoekt, uh, ja. geef maar een grill. Dat was dus Stijn. En uh, die zei gelijk ja. Ja, ik was toen ook even werkeloos qua uh, uh, drummen. Dus uh, ik had zoiets. Uh, ik, ik zei het toen tegen je: van nou, ik bel je van de week wel even terug. Maar dat was een half uur later. <laughs> ja. Ja. ja. Ik moest het maar doen. Ja. Nou ja, voor die reunie van uh, Brutal op die hadden we een paar try-outs gedaan. Onder andere in de Musicon. En daar speelde ook nog een ander bandje hier uit de buurt. En dat was uh, SOS. En daar zat ook een zanger in. En dat was. Vinnie. Uit het. Uh... Uit de parel van Noord-Holland, Heemskerk, uh, opgegroeid en getogen daar ook. Ik, uh, ik kwam als uh, jonge metalhead uh, uh, voor het eerst in aanraking met Trash Metal, wat wij eigenlijk spelen in uh, het bekende Donkey Shot. Daar zag ik de band Eldo uh, Lunatics without Skateboards. Daar raakten we een beetje door geïnspireerd. En, uh, een maand later hadden we ons eigen bandje, uh, Skeletons of Society, SOS. Vanaf 1991 uh, uh, heel serieus opgetreden en geoefend tot uh, begin 2000. Ja, een beetje hetzelfde verhaal als uh, Ernst. Vrouwen, kinderen, hè? Het is een tijdje op een laag pitje. En vanaf 2006 uh, weer uh, volle bak gaan tot uh, 2013. Uh, 2014 denk ik, tot ik uh, dat ik benaderd werd door uh, onder andere Ernst om in uh, Remain Anteem te komen zingen. Ja, dat, dat komt omdat ik uh, bevriend was geraakt met, uh, met Hans. En uh, daar vertelde ik dat, uh, dat we een zanger zochten. En hij zei: Nou, dan moet je even Vinnie benaderen, want uh, SOS uh, is ermee gestopt. Nou, de Vinnie zei ja. En uh, nou, dan was het geloof ik nog geen paar dagen later dat Hans uh, weer aan de lijn had: uh, van, Zoek je nog een tweede gitarist? Nou ja, natuurlijk, Hans, kom maar. <laughs> en zo was het. Patrick niet meer alleen als uh, gitarist, maar uh, samen met Hans een, een, een gitaartandem. Ja. En dat was eigenlijk de geboorte van Remain in Wil jij wat vertellen, Pet? Ja. Nee. ik ja, heb alles al verteld. Ja, ik heb alles al ja. verteld bijna. Nou ja, met Remain bestaan we nu ook al een jaartje of... Acht? 2016. Ja. 2016, nou, dat is alweer acht jaar. Ja, ja. Nou, hebben we, nou ja, ook aardig wat... Uh,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 Remain Untamed hoorden we dus net met hun nieuwste single Blind Justice van een aankomende nieuwe EP. Tevens eerbetoon aan Hans Hostel, hun in januari dit jaar overleden gitarist. We blijven voorlopig nog even in Haarlem, waar naast de oudgediende acts die aan het begin stonden van de Harlem scene ook veel jongere bands zijn opgekomen. die diverse stijlen en genres populair hebben gemaakt en in een nieuw jasje hebben gestoken. waaronder de toen nog zeer oldschool death metal band. Een jonge oldschool death metal band moet ik er even bij zeggen. Ecosite met jongens van rond de 20 jaar, die traditionele death metal uit eind jaren 80 en begin jaren 90 als belangrijke invloed zagen. Sten Govers was destijds hun vocalist, maar sinds kort richt hij zich volledig op zijn nieuwe, meer op deathcore gerichte project Deep Root. Sten, goedenavond. Uh, leuk dat je er bent vanavond. Hey, hey. vertel ons eens uh, iets over uh, ja, hoe jij de Haarlemse metal scene ervaart en over jouw uh, nieuwe project uiteraard. Nou, in ieder geval vind ik dat de uh, afgelopen jaar dat uh, Haarlem uh, enorm is gegroeid. In uh, zeker metal, maar ook gewoon algemeen alternatieve muziek. Mm -hmm. uh, zeker als je kijkt naar de shows die geboekt worden in Patronaat, metal, uh, Complexity Fest... ...wat al een tijdje in Haarlem ook meedraait. Mm -hmm. uh, de Aristides fabriek die gitaren maakt van bands zoals Sleep Token tot bands zoals uh, Crypta over de hele wereld. Dus, uh, wat dat betreft is, is Haarlem wel echt een household name geworden. Uh, ik denk ook met de bijkomst van, uh, van slachthuis uh, dat het gelukkig open mocht blijven. Dat het heel goed is voor, voor jongere bands uh, zoals uh, Violent Silence, uh, Good Slasher en Obstructor. En ik zag net dat er ook weer een hele line-up geannounced is met heel veel trash metal bands uh, in januari. Ja. 25 januari uit mijn hoofd. Dus, dus nice. ja, ik vind dat soort dingen vind ik heel mooi om te zien voor de jeugd. En dan merk je ook gewoon echt dat die scene uh, levend blijft. En dat is, dat is eigenlijk voor Haarlem en Omstreek, uh, ja gewoon uh, een super beginvenue om het dat op te pakken en dan uiteindelijk door te stromen naar grotere podia. Mm -hmm. um, maar ik zit zelf wat meer in de corehoek. Ik heb natuurlijk ja. heel veel uh, oldschool def gedaan. Daar hebben wij een hele uitzending over gemaakt. Ja, uh, super vet, maar. Uh, ja, uiteindelijk zag ik gewoon, uh, na de eerste twee shows die ik met Deepwood heb gehad, gewoon zoveel potentie in dat project. Dat yeah. ik uh, gewoon bedacht heb van, ik, ik ga me daar, wil ik me gewoon 100% uh, op focussen. Dus ik ben yeah. van drie bands naar één band gegaan. Ja, dus. yeah, klopt. Yeah. Uh, <laughs> dat ja, Columbia Nectar heb ik ook nog even ingezeten, ook ja. in de popbunker in Amuiden hoorde ik net ook al voorbij komen. dus uh, ja, ja het, het is gewoon eigenlijk in Nederland natuurlijk zo klein, dus ik, ik zie ook zeker de core hier ook als gewoon eigenlijk één hele scene, ja. uh, maar wat betreft ook de moderne methode, ik bedoel, Gala -mesh ga je ook draaien volgens ja. mij, zag ik, als we eraan toekomen uh, wel maar inderdaad, je ook, ja bands zoals Nonchalant draaien ja. ook al een hele tijd mee. Die zitten ja. ook in de popbunker. Uh, Loyalty and Seer is ja. weer bezig met de oud -leden van State of Negation. Uh, For Iron King komt volgens mij ook deels uit Amsterdam en die zijn al best wel groot. Ook ja. de Reaching oh. As We Fall, Manus Flake, Serotonia, Curse Lifter en ook Swan Dat zijn wel de gasten van 18 Miles. Ja. Ook okay. Heemskerk volgens mij uit mm -hmm. de buurt. Uh, dus ik ben ook blij dat, dat die weer wat aan, aan het doen zijn. En Dus, ja. dus wat betreft ook de moderne ...zien is er gewoon wel een hoop te, echt, te vinden. Uh, in Noord-Holland ook wel, ja. ondanks dat je soms denkt dat er gewoon in het zuiden veel meer te beleven is. Ja, is uh, wat ook misschien zeker wel zo is hoor. Mm -hmm. Metal Factory en zo, dat soort dingen. Ja, klopt. Uh, maar ja, Noord-Holland heeft ook wel echt zijn fair share aan, uh, aan goede mo moderne bands en uh, goede producties. Mm -hmm. Dat merk je ook steeds meer, het wordt steeds makkelijker om thuis op te nemen. Uh, drumcomputers ja. gitaarplugins laat ik ja. Nuri van Disney nog een plugin uitgebracht <laughs> met Wavemind Wavemind komt ook hier uit de buurt okay. uh, dus ja, dat is wat dat betreft uh, denk ik dat we een mooie 2025 ingaan nou, dat denk auto. ik ook wel, zeker ja. en uh, gaan we ook nog wat uh, van jullie uh, band horen in het uh, nieuwe jaar Zeker, ja, ja. We hebben begin volgend jaar hebben we een uh, single gepland staan met Deep Rooter, met ja. videoclip erbij. En dan nice. uh, in de eerste maanden van het jaar, uh, er zijn nog wat shows aangekondigd voor april. Maar we gaan okay. ook in de eerste maanden van het jaar zeker nog spelen door het hele land. Dus, uh, Oké, okay. ja, we blijven je helemaal volgen. In het nieuwe jaar gaan we ook uh, de muziek van jullie draaien uiteraard bij Play It Loud. Dus dat uh, komt helemaal goed. Super, Marcel. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd, uh, Stan. Uh, ik wens je heel veel succes uh, met, je, met je bandje. En, en natuurlijk hele fijne feestdagen gewenst. Yes, jij ook bedankt. Jullie yes. ook allemaal in de studio. Fijne feestdagen. Goed nieuwjaar. Dankjewel, ja. dankjewel. Hoi. En bedankt. Hoi, hoi.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 Die brood kwam er nog zo'n ervaren band uit Haarlem voorbij... Third Machine, met een naar de band vernoemde track... Afkomstig van hun tweede EP, Urban Madness uit 2008... de Harlemse band dat in 2005 is opgericht... bestaat uit vijf ervaren muzikanten... allen met hun eigen historische achtergrond in de metal. Begonnen in een tijd waarin stijlen als metalcore en gent nog uitgevonden moesten worden... ontwikkelde de band geleidelijk hun stijl tot wat het nu is. Metal met een hoofdletter M... die stevige, soms industriële riffs afwisselt... met melodieuze intermezzo's. Third Machine tekende in 2016 een wereldwijde labeldeal... met Into the Limelight... voor het nieuwe album Quantified Self. En zanger John Ruiter kondigde met zijn band dit jaar een revival aan... en loste maar liefst, dit jaar maar liefst drie nieuwe tracks. Ook al heeft hij veel betekend voor de Haarlemse metal scene... daar hij van 2009 tot 2021 de drijvende kracht was... achter Heavy uit Haarlem in het Patronaat. Waar hij 25 tot 30 shows heeft georganiseerd met lokale bands. En dit heeft hij dus zo'n 12 jaar georganiseerd. En de volgende band kon in de laatste versie van Heavy uit Haarlem XL... 2021 niet aanwezig zijn. Maar Obstructor speelde wel dit jaar nog op 18 oktober op het Heavy Metal... Maniacs Festival in de P60 te Amstelveen, waar metal legendes en veel op de poster prijkte. De band dat zowel uit Haarlem als uit meiden komt, maakte een mix van recht toe en recht aan old school trash, death en heavy metal. En zij zullen zich even voorstellen en vertellen over hun ervaringen in de Haarlemse metal scene. Yo, Bas hier van Obstructor uit Haarlem. Sinds 2020 zijn we al deel van een hele hechte metal scene in Nederland. Ondanks dat deze scene relatief underground is, voelt het echt als een wereld op zichzelf. Je kunt prima een avond met lokale bands bezoeken en overspoeld worden met muziek en shows die echt niet onderdoen aan grotere bands en artiesten. Wij dragen bij aan die scene door onze mix van thrash en death metal op een manier te spelen die vertrouwd en uitnodigend is, maar toch ook wel weer verfrissend en vol met nieuwe energie. Ons eerste album, Wrong Hands, uit 2020 was een beetje een showcase van ons toenmalige muzikale palet. Een soort tijdscapsule van wie wij toen als personen en muzikanten waren. Maar als personen en muzikanten zijn, nemen we alles om ons heen in ons op en gebruiken dat om te groeien en te ontwikkelen. Dat is erg duidelijk te horen op ons nieuwe album genaamd Post Extinction. Dit album komt in de 2025 uit. Op dit album nemen we je mee door een hypothetische tijdlijn van het heden tot aan het uitsterven van de mens. Het is een confronterend en recht voor zijn raapstuk muziek, gedreven door woede, frustratie, onmacht en wat haast voelt als een laatste waarschuwing. Het album nemen we zelf op in onze studio in Haarlem. Ook de mix en mogelijk de masters doen we zelf. We houden ervan om volledig in controle te zijn over ons creatieve proces... zodat onze boodschap zo hard mogelijk aankomt bij de luisteraar. We proberen ook zoveel mogelijk met lokale partijen te werken... of in ieder geval met mensen uit onze eigen kringen. We vinden het enorm belangrijk om lokale bedrijven en artiesten te steunen... en samen mooie dingen te doen en te maken. Zo is bijvoorbeeld de album Cover voor Post Extinction door mijn vriendin gemaakt... Deze artwork bevat allerlei elementen van onder andere onze oefenruimte en uit de omgeving waar we opgroeiden en waar we wonen. Hey, en als we het dan toch hebben hè, over Support Your Locals. Er zijn een aantal bands en artiesten die ik heel graag even door jullie oorgangen wil douwen, omdat jullie die moeten checken. Om te beginnen met Headless Hunter, maar ook, uit Haarlem afkomstig, Violent Silence en daarna Neroth, Gutslasher, Dodentocht, Inherited, De Stoeptegels, Moshpit Manifesto en Remain Untamed. Op 25 januari 2025 spelen wij met een aantal van deze bands in Slachthuis in Haarlem. Dus ook jij. Support je locals en kom lekker lauwe bierjes met ons drinken, man. Voor nu, heel erg veel dank aan Marcel. Enorm vet dat je obstructor in je uitzending van Play It Loud hebt geplakt. Zet onze track Atomic Holocaust lekker hard aan en check ons op Facebook, Instagram, Spotify, Apple Music en Deezer voor meer. Check je later! Just a population of yours to be found! En op Structure draaide ik Non-Shall Fall, een vijfkoppige hardcore en metalcore band met hun in 2021 releaseerde single Trapped Inside. En als je is ontstaan uit de band's bloodline project The Dark Day Remains en Power of Chaos waarbij ze de voorliefde voor acts als Evergreen Terrace, Kill Switch Engage, Terror Comeback Kid, Parkway Drive en The Ghost Inside combineren. De bandleden zijn afkomstig uit Haarlem, Beverwijk en IJmuiden en Alkmaar. De band is ontstaan uit een positieve houding en PMA invloeden omdat niemand ze kan neerhalen. De nummers pakken alle energie van hardcore, trash metal en metalcore aan. Beukende, zware en snelle riffs afgewisseld met melodieuze en langzame mosstukken en meezingers. De band brengt sinds hun bestaan weinig nieuw materiaal uit. Maar dit jaar, jaar release de band na drie jaar stilte weer... de nieuwe single Lie of a Mission en een nieuwe EP zal binnenkort volgen. En we reizen door naar de volgende gemeente, Zaandam en de bijbehorende Zaanstreek... waar de metal scene vrij sterk werd vertegenwoordigd... dankzij een gitarist die in maar liefst vijf bands actief was... sinds begin jaren negentig. Aan de telefoon heb ik niemand minder dan Dennis Jack... bekend van zijn vroegere bands Nembryonic, Constellation, Unlord, Dautus en Cardinal. Een ontzettend toffe eer dat je te gast wil zijn vanavond bij deze Play It Loud Dutch Fury Noord-Holland special. En je hebt met jouw bands destijds veel betekend voor de Noord-Hollandse... maar ook voor de Nederlandse metalscene in het algemeen, nietwaar? Uh, ja, dat is een beetje gek om over jezelf te zeggen. Ja. We, we hebben leuke dingen gedaan. Ja. En hoe was de, de scene in de Zaanstreek, over het algemeen? Uh, nou ja, goed. Kijk, in die tijd had je een aantal bands, zeg maar, ik denk... Uh, ...zeven bands of zo... Uh, ...die kunnen een beetje meedrijden... ...in Nederland. Mm -hmm. uh, op dit moment uh, ja, heb je eigenlijk weer... Uh, ...een soort uh, revival... ...van allerlei bands... Uh, yeah. ...die opkomen. Dus Good Fletcher uh, die, ...die ik ook al een paar keer voorbij hoorde... komen, yeah. uh, ...Rising Rebellion... Uh, uh, ...die hier natuurlijk ook... Uh, uh, ...up and coming is... ...en uh, ja, zo heb je eigenlijk nog wel... ...een aantal bands in, hier uh, in de regio. ook. Yeah. Ja... Um, ja, dus ik, ik, ik, ik merk wel dat Noord-Holland uh, op dit moment, uh, en ook in de Zaanseheid natuurlijk, uh, dat het allemaal uh, weer in beweging is. Uh. Ja. Ja. Uh, nou, hoe is die Noord-Holland de metalfest een beetje tot stand gekomen? Want daar uh, ben jij, jij ook een beetje achter, uh, toch? Ja, dat, dat, dat klopt. Ik, uh, wij, wij zitten in een soort, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, Facebookgroep waarin mm -hmm. we de flux adviseren met betrekking tot metalconcerten. Alleen, eh, ja, we merken eigenlijk van dat dat, dat, dat stokte een beetje. Dus heel af en toe werd er dan wel wat geboekt. Mm -hmm. eh, maar dat, dat zette eigenlijk niet erg door. En daardoor blijft ook Metal een beetje op de plank liggen. Eh, de, de, niet inbreid hoor, natuurlijk werd de Metal uh, geprogrammeerd. Maar ja... De, de, de... Het kon allemaal wat meer, zeg maar. Maar nou ja, toen begreep ik dat ik ook zoiets van... Uh, nou ja, goed. Uh, dat maar gewoon uh, zelf doen. Ja. Uh, dus toen ben ik naar de Flux toegegaan. Toen heb ik aangegeven... Jongens, ik wil wel één keer in dezelfde tijd... een, een evenement of een festival organiseren. Mm -hmm. ja, dat werd uiteindelijk en een Fest. Ja. En uh, ja, daar gaan we nu de... Ja, de vijfde normale editie uh, in. Uh, we hebben één special edition uh, gehad. En we hebben één heavy metal editie uh, gehad. Dus zeven edities. Uh, op tenminste de zevende zit eraan te komen. Maar, zo. Uh. Dus uh, dat is 21 februari uh, in, de, ja. in de Flux. Ja, dat had ik gezien. Oh, is de, ja. Gaaf. Ja, ja. ja er ook heen. Want uh, Pitchfork speelt. Oh ja, klopt. Ja, dus ja. ja. klopt. De we de ja. Ja. ja, zeker. Ja, die, die is nog niet bekend bekendgemaakt. Die... Oh. oh, dat zag ik al voorbij. Ik ja, kon. ik ook. Ja. Oh, niet eens officieel bekend. Oké, okay, spoiler alert! <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, maar maakt niet uit. Joh. Nee. Het is alleen maar leuk. Nee, maar dat is ook bijvoorbeeld een band die, uh, ja, die, die, die, die, die begint eraan te komen. Hè. Ja. Die, die, die, ...hebben in line-up volgens mij nu zo'n beetje compleet of Klopt, ja. bijna uh, compleet of in ieder geval... ...ze kunnen live spelen. Ja. De eerste, ja, de de eerste gig uh, doen, doen ze ook rond die tijd en bij ons doen ze dan uh, hier lokaal doen ze de eerste gig. Ja. Ach, dat is hartstikke tof, weet je wel. En dat hoort uh, ook, ook. Hebben We hebben ook als eerste keer gehad bij ons. Aonzorion, <laughs> uh, uh, ook van mijn maatjes, uh, die hebben op NM Metal Fest uh, gespeeld. Ja, die hebben laatst in uh, Vera Groningen uh, waanzinnig optreden gekregen. Uh, ja, ja, dat zijn ook wel een beetje de krenten in de pap. Uh, als je dat, uh, ja, stel dat uh, die bands alle, uh, allebei straks wat verder zijn, mm -hmm. ik kan zeggen, nou, de eerste kick hebben ze op NA Metal Fest ja. gehad, uh, ja, dan kan je toch een heel klein beetje, uh, speel je daar toch nog een rolletje in Ja, maar het is toch wel cool dat je gewoon zo, ook gewoon een kleine bands gewoon een podium kan geven, weet je wel, ja. en om gewoon, gewoon die ervaring te geven, en dat ik het zo uit doorgroeien, weet je, met ja. fanbase bouwen en zo, toch? Ja, ja dat, dat klopt. Maar goed, ik ben ook met uh, Enna Metal Quest XL uh, of XXL zelfs bezig... Mm -hmm. uh, om te kijken of we het wat, nog wat op kunnen blazen... en wat grotere bands erbij kunnen zetten. Ja. Ja. Ja, ja, bands ja, genoeg. wij draaien wel dat vroeger de mazzel uh, ...dat we bij grote bands vrij makkelijk in het voorprogramma konden. Dus ik heb in het voorprogramma van dertig gestaan in Specification, uh, Grave, Advocates, nou, uh, noem het. Met, met, ja. Daar kwamen we vrij makkelijk tussen. Ja. En ik heb wel het idee dat het voor veel bands tegenwoordig best wel wat moeilijker Lastiger, is om daar ja. ook tussen te komen. Ja. Uh, dus dan moet je wel echt op een stone heen staan of het is wel uh, ja, een uh, ja. met een meeting of dat mm -hmm. soort dingen moet je ertussen zien te komen. Ja, ja. Dan moet je ook maar net je netwerk hebben. waardoor je daartussen Klopt. komt. Ja, het is echt een dus, beetje wie uh, kent wie weet, ja. Ja. Ja, dat is het ja, dat, ja, dat merk ik wel heel erg in de scene. hoor. Ja, dus, dat, ja, zeker voor Bensie Braan zit het te komen. Je ziet ook wel dat de mensen voor met veel namen. Uh, ook noemen. Mm -hmm. uh, ja, daar, daar zit ook wel... Ja, die mensen helpen elkaar, die helpen elkaar verder. Oh ja. Maar vergis je niet, je hebt ook de bands buiten de regio nodig ja. Ja, om ook een beetje buiten de regio ja. wat te spelen. Ja, want anders blijf je alleen met hetzelfde rondje Noord-Holland. Dat ja. heb ik ook al gedaan. En op een gegeven moment heb je het ook al gehad. Uh, dat heb het wel gehad, ja. Ja, spelen is altijd leuk natuurlijk, ja. maar wil je echt met je band ergens komen, ik heb wel het idee dat veel kan, van de band toch ja. wel echt iets willen bereiken. Ja. Ja. ja, dan zou je uiteindelijk heel Nederland toch wel ja. moeten bestrijden Sorry. en uiteindelijk ja. ook wel richting buitenland moeten gaan. Ja, precies. Duitsland en België inderdaad. Ja. Ja, dan leeft het toch wel, ook wel heel erg, hoor. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja wij, wij, wij hebben altijd een beetje op de rem getrapt met dat soort dingen. Mm -hmm. ik, ik, ik ben niet meer in de twintigste jaren. Dus nee. Ja, en dat, dat merk je wel. Ja. Uh, gewoon heel simpel. Alhoewel, ik moet wel zeggen, sta tijd best op heb ik er wel weer zin in. Ja. Dus hangt dat hangt ook een beetje denk ik wel van de duim af. En uh, ja, nou, goed, dat hangt ook van je bandleden af. Ja, ik dat als er vier bandleden zijn die zeggen van, joh, wij willen gewoon en ik ben de feiten. Ja, ik, ik, ik, ik ga gewoon mee. Weet Go je. with a Ja, precies. Ja, ik ga de band niet afrennen ja. omdat ik uh, toevallig uh, met nee. wat anders denk. Nee, nee, ja, dan ben je gewoon geen goed bandlid, uh, of dan hoor je niet thuis in die band. Nou, Precies, klopt. Alright, nou, onwijs bedankt uh, voor je verhaal, uh, Dennis. Nou, geen ook. Vond ja. het uh, fantastisch leuk. Ja, zeker wij ook. En uh, ik wens je onwijs veel succes in de toekomst met alles. En uh, ja. uiteraard ook uh, hele fijne feestdagen toegewenst namens ons. En voed yeah. voedig 2025 en de metal 2025 natuurlijk. Ja, jullie hebben ook in de live straat ook. Dank je. Yeah. We gaan nu lekker luisteren naar een aantal van jouw beentjes. We beginnen met uh, Constellation. Alright, right, hey, dank je wel. Fijne avond nog, hè. Hey. Ja, hoi, hoi. Tom. Go, no, no. Twee vette trek voorbij waar onze speciale gast Dennis Jack als gitarist op te horen was. Je hoorde de grindcore en death metal band Constellation met en van het album Staalplaat uit 1998. En tot slot Kill Them van Nembryonic van de eveneens grindcore band Nembryonic, dat weer afkomstig was van het album Psycho 100 uit 1995. En voor het eerste uur er alweer bijna op zit, reizen we door naar onze hoofdstad waar de metal scene wat minder leeft dan ik dacht. Hoewel Amsterdam veel rockcafés als de Kevenzalen, zoals melkweg en paradiso heeft, waar regelmatig de bekende en nationale, internationale metalbands te zien zijn, heeft het zelf niet echt een bloeiende lokale metal scene. Een van de bands die daar vandaan komt is De Generate. En Sander, het is een van jouw vele keuzes vanavond, waarvan we er straks in de tweede uur natuurlijk meer van gaan horen. Ja. Waarom deze band? Even kort. Nou ja, zijn vrienden van me en ah. ze kwam uit Permanent trouwens, in okay. okay. Amsterdam. Nee? ook. Oh, ik dacht al uh, Amsterdam. Nee, of ik, uh, ben deels ben Amsterdam Permanent. Nee, dat is Allebei nou, allemaal, allemaal uit Purmerend dus. Nee, niet. eentje komt uit Heere maar zo oh, oh. Maar zo doorsprong de band komt uit Purmerend. Oh, oh. En, uh. Nou ja, heb ik het verkeerd. Uh. Oh, maar dat is het hoor. We, we gaan hem uh, nog lekker luisteren tot slot. En uh, zijn we zo weer bij jullie terug met de tweede uur. Met meer yeah. Noord-Hollandse Metal. Ja. Yeah.